De Australiër wordt in Zweden beschuldigd van verkrachting. De Verenigde Staten willen berechten voor het publiceren van geheime documenten. Ecuador heeft Assange politiek asiel aangeboden. Een rechtbank in Moskou heeft oud-wereldkampioen Schaken Garry Kasparov... ...vrijgesproken van deelname aan een verboden demonstratie. Ook is niet bewezen dat Kasparov een agent in zijn vinger heeft gebeten. Kasparov sprak van een historische dag. Nu volgens hem rechtbanken de politie niet meer vertrouwen. De demonstratie was vorige week tegen de veroordeling van de punkband Pussy Riot. In Canada wordt een bruid vermist nadat ze in een waterval was gevallen. De vrouw stond in haar trouwjurk op een rots om te worden gefotografeerd. Ze gleed uit en viel in het kolkende water van de Dorwin Falls in de provincie Quebec. Een zoekactie heeft niets opgeleverd. Volgens de Canadese politie zou de vrouw over een paar dagen gaan trouwen. Het is onduidelijk of de bruidegom bij de fotosessie aanwezig was. De plek waar het gebeurde is berucht. Er staat geen hek. Eerder dit jaar zijn er ook al twee of drie mensen uitgegleden. Volgens de politie overleeft niemand zo'n val. In de eredivisie is RKC in elk geval één dag koploper. De ploeg versloeg thuis in Waalwijk Roda met 1-0.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 Het is goed achter de en ik verlang er geen. Op TV. We Text TV op kanaal 45. 45.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 to it.